Jan van der Putten met het NOS Journaal. Boerenorganisaties willen meer hulp van het kabinet vanwege de droogte. In andere landen worden miljoenen euro's voor de boeren uitgetrokken, maar in Nederland gebeurt dat niet. LTO Nederland wil nu een uitgebreid onderzoek naar de droogteschade onder boeren om te kijken hoe ze kunnen worden gecompenseerd. Minister Bruins voor Medische Zorg maakt zich ongerust over het stijgende gebruik van oxycodon. Dat is een heel sterke pijnstiller die verslavend is. Het aantal mensen dat een overdosis neemt is de laatste tijd sterk gestegen. Vorig jaar gebeurde dat ruim 200 keer, ruim 6 keer zoveel als 10 jaar geleden. In de eerste helft van dit jaar namen al 215 mensen een overdosis met het risico dat ze in coma raken of problemen krijgen met ademhalen. Oxycodon is alleen op recept te krijgen en wordt steeds vaker voorgeschreven. Minister Bruins is daar verbaasd over en zegt dat hij met de huisartsen gaat praten over het voorschrijven van oxycodon. Minister Hollongren wil dat gemeenten tempo maken met de bouw van nieuwe huizen. Ze moeten sneller geschikte grond vinden en bouwvergunningen afgeven, zei de minister van Binnenlandse Zaken vlak voor de ministerraad. Het kabinet wil dat er jaarlijks 75.000 woningen worden bijgebouwd, maar door de crisis is er een achterstand. Maar de economie groeit en er is een tekort aan bouwmaterialen en goede vakmensen. En daardoor stijgen weer de huizenprijzen. Gemeenten en provincies zijn verantwoordelijk voor de bouw van huizen. Als er problemen zijn wil Ollongren die graag horen, zegt ze. In de rechtszaak over de dood van het Nederlandse model Ivana Smit spreken een Nederlandse en een Maleisische patholoog elkaar tegen. Smit viel eind vorig jaar van een balkon van een appartementencomplex in Kuala Lumpur. De pathologen moesten meer vertellen over of haar dood een ongeluk was of het gevolg van een misdrijf. Volgens de Nederlander was Ivana al dood voor ze naar beneden viel, maar volgens een Maleisische collega heeft ze na de val nog enkele minuten geleefd.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 Does it take to get smarter? Don't need to deny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 for Africa www.zfmzandvoort.nl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 Radio in het zand, vol zon, zee en heel veel zomerhit. Dit is CFM Zandvoort. I walking down the street.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 ta